De kandidatuur van Tovik Dibi heeft binnen GroenLinks voor veel onrust gezorgd. De kandidatencommissie vindt hem niet geschikt als lijsttrekker... en droeg daarom alleen Jolande Sap voor. Het partijbestuur kwam daardoor volgens Wening met een dilemma te zitten. Veel leden, onder wie oud-partijleider Femke Halsema... gaven aan dat ze iets te kiezen willen hebben. Het bestuur besloot daarom gisteravond dat er toch een referendum moet komen... waarbij de leden kunnen kiezen tussen Sap en Dibi.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 Nachtvluchten, met Frank van Dijl. Goedemorgen en welkom in het vierde en voorlaatste uur van Nachtvluchten van zaterdag 19 mei 2012. Straks is hier te gast Bronia Davidson, psycholoog, psycho, psychotherapeut en schrijfster van het boek Vlucht naar het Oosten. In dit uur kunt u luisteren naar Gerard van Westerloo in Nachttrein naar Napels, eerder uitgezonden in augustus 2008. Een aflevering in de reeks Napels van de RVU. Dat was een speciale serie bestaande uit wekelijkse interviews... met een hoofdredacteur over zijn of haar werk, de dilemma's en de toekomst. Henk van Middelaar is in deze aflevering in gesprek... met de journalist en schrijver Gerard van Westerloo, die op 5 mei op 69-jarige leeftijd overleed. Hij was onder meer hoofdredacteur van De Groene Amsterdammer en van Vrij Nederland. De nachttrein naar Napels staat gereed voor vertrek. Over naar Henk van Middelaar voor een reis naar morgen. Goedenavond. Goedenavond en hartelijk welkom in De Nachttrein naar Napels. Een serie zomergesprekken met mensen die ons het nieuws brengen. Hiernaast me zit een man met een lange adem. Hij is niet heigerig op zoek naar een primeur. Nee, hij wil beschrijven hoe besluiten tot stand komen. Hoe mensen in zo'n organisatie met elkaar omgaan. Of dat nou de fractie van de Partij van de Arbeid in de Tweede Kamer is. De Hoge Raad of het NOS Journaal. Hij wil weten hoe een ei bevrucht wordt... en wat er gebeurt met het kuikentje dat daaruit komt. En dat beschrijft hij in meest slepende zinnen. Gerard van Westerlo, welkom. Dank je. Wie zwaart weer uit nu we naar Napels vertrekken? Ik denk dat uh, uh, op het station in ieder geval Irene Houthuis aanwezig is. Dat is de vrouw, met wie hij uh, woont. Ja. En dat uh, uh, mijn verlangen om vrij gauw weer terug te zijn, maar groot zal zijn. <laughs> kan je niet goed uh, alleen weten. Jawel, jawel, jawel. Oh, ja. Toch? Maar een eeuwig verlangen naar Irene, wat is er toch mooier? Ja. <laughs> Uh, en wat doe je als je lang moet reizen? Als je zo'n zo treinreis naar Napels moet maken van uh, minstens 24 uur? Wat zou je dan doen? Nou, dan doe ik wel uh, heel verschillende dingen, denk ik. Eén van de dingen uh, die ik wel eens op zo'n treinreis gedaan heb... dat is, um, want uh, op een gegeven moment wordt het wel een beetje vervelend door zo'n treinreis. <lacht> um, en dan hoop ik maar dat het regent. Want dan zie je op het raam die druppels naar beneden gaan... en dan doe ik eigenlijk spelletjes met die druppels uh, wedstrijden... Wie, uh, wie het eerst naar beneden is... <lacht> Je kan een nieuw spelletje doen. Was toch, wie was die quizmaster met die marmotten die het eerst ergens binnen moest? Fred Oster oh ja. of zo? Welke regeldruppel belandt het eerst op de vensterbank? Ja. Goed, de waarheid, uh, Gerard, uh, gebied met te zeggen dat je een onverwachte gast bent, eigenlijk had op deze, onderzoeks, uh, op deze plaats... een onderzoeksjournalist moeten zitten met een andere naam... maar wel een Gerard, Gerard Legebeke van Argos, hmm. VPRO... die op 1 augustus plotseling overleden is. Ja. En je hebt hem gekend. Hè? Ja. Hoe? Nou, op uh, diverse manieren. Uh, <coughs> uit de journalistiek, om te beginnen. Maar bovendien... Uh, uh, Irene en ik hebben een uh, uh, huisje in Zeeland. En Gerard en zijn kinderen huurden dat zo nu en dan. En er kwamen wel uh, momenten voor dat we elkaar dan treffen het, uh, troffen bij dat huisje. Ja. Dus je was ook eigenlijk wel uh, ja, geschokt bijna, neem ik aan. Uh, ik was zeer geschokt, ja. Ik was zeer geschokt. Uh, Irene werd, uh, die werkt bij de VPRO Radio. Die werd die ochtend gebeld... Uh, uh, kort nadat het bekend geworden was, het overlijden. Althans, het was nog niet bekend, maar ze werd gebeld. En uh, we zijn allebei die ochtend uh, en ook de dagen daarna... tamelijk ontdaan geweest. Ja. ja. Yeah. En dat had ook te maken met het feit dat uh, uh, Geert Degenbeke... ja, uh, niet alleen op, uh, op de radio natuurlijk... maar ook überhaupt een van de aller, aller, allerbeste onderzoeksjournalisten van Nederland was... Ja. Mm -hmm. Uh, ik ben zelf toevallig voorzitter van een jury... die elk jaar een prijs over onderzoeksjournalistiek uitreikt. En uh, twee jaar geleden heeft uh, Argos die gewonnen... Gerard Legerbikker, dus met samen met Huub Jaspers... en een Duitse journalist, frans Joost Hutsch. Uh, hij heeft dit jaar de tegel gewonnen... en allemaal naar mijn idee volkomen terecht. Ja. Het, is voor Argo, uh, het is voor zijn uh, vrienden en, en familie natuurlijk een enorm verlies... maar ook voor uh, de journalistiek. Ja. En uh, vooral Argos zal... Uh, nou, ja, die leegte moeilijk op kunnen vullen. Dat lijkt mij ook. Dat lijkt me voor uh, Huub Jaspers met name. En voor Kees van der Bos een, uh, een uitermate moeilijke ja. uh, zaak... Om, om de inspirator te missen. En juist op het moment dat ze moeten gaan verhuizen... want Radio 1 wordt geherstructureerd. Ze zaten op de ochtenden ja. en nu moeten ze naar de zaterdagmiddag. Ja. Nou ja, dat is een, uh, een ding dat me als buitenstaander eigenlijk enorm irriteert. Dat uh, uh, ook bij Radio 1... De nieuws- en sportzenders zoals we net hoorden. Uh, er een, ja, laat ik het maar zeggen zoals ik erover denk... een, een soort van minvermogende zendercoördinator aangesteld is. Geestelijk minvermogend. Die nu uh, uh, <coughs> bereid is om de popularisering... die overal in de journalistiek tegenkomt, ook op deze zender door te voeren. En Argos wordt daar onder andere het slachtoffer van... doordat ze van hun vaste uur... Verbannen zijn naar een veel minder beluisterd uur op een zaterdagmiddag. Ja. Dat duurt en, ook weer een tijd voor je, je publiek daarop opgebouwd hebt. Natuurlijk. En uh, uh, uh, het gaat allemaal uit van het idee dat, uh, uh, dat, dat, ja, dat, dat zo'n zender zich moet aanpassen aan zo ongeveer het, uh, het minst geïnformeerde deel van de bevolking. En nou, ik vind het zo zonde. Ja. Heb jij er ook last van, dat jij je aan moet passen? Ik heb, ik heb deze dagen heel wat stukken weer van je gelezen... die verschenen zijn in uh, Vrij Nederland of in M. Uh, de maandelijkse bijlagen van uh, NRC Handelsblad. Uh, ik heb delen uit je boek gelezen. Uh, niet spreken met de bestuurder. Uh, trek jij iets even aan? Van, het moet door, voor een groot publiek, door een groot publiek gelezen kunnen worden. Ja, maar dat vind ik helemaal geen, uh, niet hetzelfde als populariseren... Uh, ik vind uh, een journalist die naar streeft om niet gelezen te worden, vind ik niet zo'n geweldige journalist. Maar uh, uh, het gaat er maar om of die journalist zelf zijn... of haar stempel op de gegevens wil drukken... of dat uh, uh, hij zich a priori aanpast aan wat hij veronderstelt... dat de slechtste luisteraar en de slechtste lezer uh, aan kunnen. Ja. Hoe noem je jouw vorm van journalistiek? Noem je dat ook onderzoeksjournalistiek? Ja en nee. Um... Even, even voor de orde. Even, je gaat, je, voor, voor, voor de luisteraar die het niet weet. Jij, jij bent dan bijvoorbeeld drie, vier weken op de, uh, op de redactie van het NOS-journaal. Ja. Of je bent een maandje in de fractie van de Partij van de Arbeid in ja. de Tweede Kamer of bij de Hoge Raad of bij ja. uh, de Amsterdamse gemeenteraad. Uh, college moet ik in ja. dit geval zeggen, geloof ik. Ja. Ja, nou ja, onderzoeksjournalistiek in die zin dat ik uh, uh, voor dat soort artikelen uh, heel erg diep in de cijfers duik. En heel erg uh, uh, veel archieven raadpleeg, kan ik het niet noemen. Het is meer een vorm van journalistiek waarbij ik erg veel mensen probeer te spreken op een manier die ze eigenlijk niet zo gewend zijn. Uh, politici zijn gewend om daar maar even bij stil te staan ja. om over de politiek te praten en over standpunten. En, uh, en in interviews die ik met politici hou, gaat het nooit over standpunten, maar gaat het over hun werk. Hun, hun, uh, de manier waarop ze uh, met elkaar omgaan. En daar hou ik dus heel erg veel gesprekken over. Ik probeer eigenlijk in principe wel zo ongeveer iedereen te spreken die bij dat onderwerp hoort. Uh, en als je dat onderzoeksjournalistiek wil doen, maar dan is het, is het wel, maar ik vind. De echte, de echte researchjournalistiek journalist, vind ik meer nou ja, mensen die achter uh, uh, uh, misstanden bij de Belastingdienst aangaan. Of uh, die aantonen dat er fraude gepleegd wordt bij pensioenfondsen en ja. dat soort uh, uh, organisaties. Ja, ja, jij maakt reportages van binnenuit. Ja. En uh, wat is het belang daarvan? Het belang daarvan is, dat, uh, of het leuke ervan, om, om, om daar maar even mee te beginnen... is dat, uh, uh, dat de mensen die ik spreek, eigenlijk tijdens die gesprekken... ook zelf anders tegen hun werk aan gaan kijken. Mm -hmm. Nogmaals, het gaat dan niet over standpunten, maar het gaat over de aard van hun werk. En Mensen mm -hmm. vinden het bijna altijd leuk om over hun werk te praten. Mm -hmm. uh, verder, het belang ervan is dat je uh, door zoveel gesprekken uh, te houden... Een, een, een, een tamelijk overkoepelend beeld kon krijgen van iets wat heel essentieel is voor dat werk. Uh, bij het Nationaal was een van de essentiële dingen bijvoorbeeld toen al enigszins de knieval voor, uh, voor de minder bedeelde luisteraar en, en kijker. Hm? Uh, geestelijk minder bedeeld. Nou ja, dat, dat bedoel ik, je toch? Ik, dat heb ik één keer gezegd. <lacht> <lacht> Dan moet je het nog, <lacht> nog een keer laten zeggen. <lacht> uh, maar je zei: uh, het is ook leuk. Die men, is dat de manier waarop je, waar, waarom je binnengelaten wordt? Waarom je binnengelaten wordt? Nou, dat. Uh, Want hoe verleid je ze om, om jou toe te laten? Nou, soms is dat uh, tamelijk moeilijk en soms is het heel eenvoudig. Uh, om maar het voorbeeld van het nationaal te nemen: uh, Hans Larouche vond, en dat zei hij ook met zoveel woorden: een Westlo kun je niet weigeren. Hm? Nou omdat jouw broer ooit hoofdredacteur was. Nee, nee, nee. nee. nee. Dat uh, het, het echt wel voor mij. Oh. Uh, oh Oké. Okay. <laughs> uh, maar bij de Hoge Raad was het bijvoorbeeld veel ingewikkelder... om binnen te komen. Uh, en dat begrijp ik ook wel. Want ja, die mensen hebben uh, helemaal geen, uh, geen uh, ervaring... met journalisten die, uh, die, die bij hun achter het scherm mee kijken. Mm -hmm. Dus daar duurde het wel enige tijd... voordat het zover was dat ze zeiden, nou kom maar... Mm -hmm. En, en leggen ze hier restricties op dan? Uh, dat kan wel voorkomen, ja. ja Geef dat kan ze een wel voorkomen. Voor nou, bij de Hoge Raad was bijvoorbeeld een restrictie die ik ontzettend jammer vond. Uh, maar waar ze, uh, ik geloof zelfs wettelijk aan gebonden waren. Ja? Dat, ik, dat ik niet mocht zijn bij hun interne beraadslagingen over, uh, over een zaak. Daar mocht ik niet bij zijn. En uh, uh, zodra ik daar wel bij geweest was, dat was de uitspraak die ze daarover deden... zeiden ze mij ongeldig geweest. Hm? Mag daar niemand bij zijn? Of niemand da bij, nee, daar mag niemand bij zijn. Nee. Ja, dan, dan heb je ook geen keuze om je daar neer te... dan moet je je nee, beneden laten. Ja, dat, kan, dat, dat kan moeilijk anders. Maar restricties in, in de zin van... Um, um, om maar een ander voorbeeld te nemen, die PvdA-fractie... Mm -hmm. uh, in, in de zin van... Uh, uh, anonimiteit, die accepteer ik niet... Dus als het over politici gaat, met name, dan moeten mensen ook met naam en toenaam ja. uh, achter de dingen staan die ze zeggen. Of ze moeten er in ieder geval uh, niet aan, aan tornen dat ze zeggen van nou ik heb het wel gezegd, maar je hebt die van mij. Hm? Dat, dat, dat, dat doet ik niet aan mee. Nee, maar want uh, in dat stuk lezen we ook iedereen met naam en toenaam. Ja. He, je, je beschrijft zelfs ruzies waarin ze elkaar uh, nou, behoorlijk uh, de huid vol ja. schelden. En is er dan, uh, moet je dat dan ter lezing voorleggen aan hen, voordat je het publiceert? Dat doe ik altijd, bij elk onderwerp. Ja. Ik laat het altijd uh, goed, van tevoren lezen. Dan kan zo'n mevrouw die een beetje onaardig afgeschilderd wordt in dat stuk zeggen, ja... Ja, maar zo dom ben ik ook weer niet dat ik het aan iedereen laat lezen. Aan <lacht> dus, <lacht> wie moet je het lezen? Alleen hij dus, melk. Ik, ik, ik, zeg, ik zeg altijd tegen iedereen bij elk onderwerp, er is één iemand die het van tevoren mag lezen. Uh -huh. En, en was dat, het dat in dit geval Melkert? En dat was in dit geval Melkert. Ja. Ja. Ja. Nou, die heeft er ook. En welke ruimte geef je hem voor, voor mm, aanpassingen? Nou, kijk, je bent een week of drie, vier te ja. gast geweest. Uh -huh. En je hebt inderdaad alle vrijheid ge gekregen om te kijken waar je wil kijken en te luisteren waar je wil luisteren. Um, dan. Ben ik niet bereid om aanpassingen te doen in de trant van, euh, nou laten we dat maar weglaten, want het euh, is zo vervelend voor die of het is vervelend voor die. Maar dan ben ik wel bereid om te luisteren naar wat iemand zou willen. Dat er misschien niet op wel in kwam. En bij Melkert heeft dat een dag of vier geduurd voordat euh, we het erover eens waren dat deze tekst maar de tekst moest zijn. Nou, als je de tekst leest kun je niet volgens mij volhouden dat er erg veel. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, gedaan is om, uh, om die tekst onschadelijk te maken. Nee. Ja, ik weet niet wat de oorspronkelijke tekst was. Of die nog, uh, uh, uh, nog onthullender was, dat weet ik niet. Nee, het verschil tussen het een en het ander is vaak heel klein. En, uh... Maar waar zitten die aanpassingen dan in? Nou ja... In citaten? In, of... in, uh, om, om maar een voorbeeld te geven, Melkert wilde eigenlijk, vond eigenlijk dat ik die fractie te veel van binnenuit beschreef... en dat ik te weinig met mensen mee naar buiten ging. Mensen gingen ook naar buiten wel eens. Hè? Dat kwam wel voor in Den Haag. Dat was dan uh, voor de kaastol op. En, en dan zei ik tegen Melker, nou ja, daar heb je misschien wel gelijk aan. Dat kan ik me wel voorstellen dat je dat vindt. Maar aan de andere kant, dit is nou typisch een stuk... wat helemaal juist van binnenuit geschreven moet worden. Ja. Het begint met binnenkomen in het gebouw... en uiteindelijk met uitgaan uit het gebouw. En ja. dan ga ik geen concessies doen aan, um, aan, aan die vorm. Ja. Ik noemde het journaal Al de Hoge Raad. Wat is jouw thema? Heb je een thema? Nou, mijn thema is een tijd lang geweest. En dat was meer in die vroegere bijlagers van Vrij Nederland. Het leven van, laat ik maar zeggen, tussen erfde aanhangstekens, gewone mensen. Dus mensen die. Daar ging ik, ik noem maar naar een kamp. En dan ging ik dan die mensen op die, op, ja. die op de staart kreeg van, uh, sta, staan beschrijven. Of ik ging naar een flat ergens in Helmond. En dan ging ik die mensen die in een flat wonen beschrijven. Mm -hmm. En is... Nou, waarom? Eens, omdat uh, daar eigenlijk ontzettend veel onzin over verteld wordt. En omdat daar ontzettend weinig over bekend is. Gewone mensen, normaal wist, tussen al die aanhangstekers, die... Uh, uh, die, kom je niet zo ont of die kwam je toen in ieder geval niet zo ontzettend vaak tegen in de journalistiek. Uh, uh, en gewone mensen, normale mensen, uh, weer tussen die aangestekens... zijn ook eerlijk gezegd wat moeilijker om te beschrijven dan bekende mensen. Hm. Omdat je, hoe onrechtvaardig dat ook is... meer uh, stijl nodig hebt om gewone mensen acceptabel te maken dan bekende mensen. Hm. Nou ja... Na de hand is, de, is, is het thema een klein beetje vers, meer verschoven... in de richting van de, van de bestuurders. Mm -hmm. Maar daar ben ik nu weer van aan terugkomen. Ik ben nu weer, uh, wat, wat, wat, Waar ben je nu mee bezig? Ik ben nu bezig met uh, uh, een, een boek waar ik uh, nog maar zo aan het begin ben... dat het moeilijk is om er iets over te zeggen. En ik ben uh, van plan om binnenkort weer eens een keer naar Suriname te gaan... voor het Bad Hollands Diep om daar een mooi stuk voor yes. te schrijven. Ja. Maar is, is het klaar met die bestuurders dan? Nou, nee, met die bestuurders is het nooit klaar. Maar ik ben er een beetje klaar mee. Ik, uh, ik, ik, ik, maar waarom ben jij er klaar mee? Omdat ik... Het laatste onderwerp dat ik op dat gebied gedaan heb... is een beschrijving van inderdaad de gemeenteraad... en het college in Amsterdam. Ja. En uh, uh, met alle respect voor die mensen... en met alle uh, waardering voor het feit dat ze... dat werk van... Volksvertegenwoordiger van onze schouders afgenomen hebben, kon ik toch niet zeggen dat ik daar nou verschrikkelijk veel buitengewoon interessante mensen aantrof. Uh -huh. En um, het ging me een klein beetje, om het maar zo te zeggen, de keel uit hangen. Uh -huh. Maar wat, wat wil je aantonen met die stukken? Wat is het doel? Um, nou, eigenlijk heb ik niet zo erg veel doel eerlijk gezegd. Het doel van het stuk is het stuk zelf. Uh -huh. Het is niet zo dat ik, uh, ik begeesterd ben om, weet ik wat, uh, een, of ander, een of ander ideaal uh, onder, onder de aandacht te brengen of een, of een geweldige uh, uh, nieuwigheid uit te vinden. Ik vind, ik, ik, ik vind het juist zo ontzettend interessant om, om het alledaagse te beschrijven, het gewone te beschrijven. Mm -hmm. en, um, en dat is het doel eigenlijk, om, om, zo, zo, om zo dicht mogelijk bij het alledaagse gewone leven te komen. En dat is met politici en bestuurders wat moeilijker... dan, bij het, dan ja. met flatbewoners en, en maar mensen. Maar goed, je bent hoe dan ook iets aan het blootleggen. Ja. ja. En ik vraag me af... Eh, eh, in hoeverre je dan steeds die koele observator bent? Ik herinner me dat stuk over het journaal. Je bent daar de eerste dag en dan vraagt iemand van het journaal... wat vind je van ons? En jij antwoordt, ik vind nog niks. Ja. Is dat werkelijk ja. zo? Vind je dan nog niks zo'n eerste dag? Ja, dat is werkelijk zo. Uh, uh, maar jij uh, kijkt naar het journaal. Tuurlijk. Maar op dat moment, op dat moment probeer, ik me, probeer ik me echt. Dus aan het begin van zo'n stuk, hè? He? Probeer ik me echt helemaal ja, aan leeg te maken. Of, of, of... Nee, aan, het, aan het begin van het verzamelen. Ja. Hè, probeer ik me echt helemaal leeg te maken. En probeer ik juist geen idee te hebben. En pro probeer ik juist niet. En ik, ik, ik, ik gun mezelf de luxe, dat is voor een journalist een luxe... Mm -hmm. om er een aantal dagen over te doen... om erachter te komen waar ik op uit ben. Goed, maar, ga, maar, maar gaandeweg... Dan, dan, dan kom ik wel ergens op, op uit, ja. Ja, dan kun je, je, ja. heb je ergens een oordeel, een mening over. Ja. Wat, wat, wat merkt die partij daarvan, waar jij te gast bent? Nou, dat vind ik wel een goede vraag... maar ik denk dat ze er niet zo erg veel van merken omdat ik uh, uh, uh, er ook prijs voor stel om um, ja, een beetje onzichtbaar te worden... Uh, uh, onder zulke omstandigheden. Uh, lukt dat? Uh, nou, niet helemaal natuurlijk Want Je bent natuurlijk toch niet een vlieg die ergens op een nee, regel zit. He helemaal lukt het niet. Maar op een gegeven moment uh, uh, waren er wel een aantal mensen bij het journaal... die dachten dat ik redacteur van het journaal was, geloof <lacht> ik. Ja. Wat merk je van het effect van jouw aanwezigheid... in een fractie of op een redactie? Nou, in een fractie is het nog iets anders. Omdat uh, daar zijn mensen nog wel getraind in... bij die fractie had ik vaak de neiging... om als er mensen waren die in een vergadering van die fractie... Uh, naar mijn smaak nogal onzinnige opmerkingen maakten... om die ijverig te noteren. En dan... Je schrijft alles op. Ja, ik schrijf alles op. En dan noteren ik eigenlijk misschien wel zinnen als... buiten regent het en de zon schijnt ook niet. He? Maar dan dachten die mensen dat ik hun opmerkingen... heel erg uh, punctueel uh, registreerde. He? En dat, ja, uh, die, die, die, die waren ze bewuster... dan veel andere uh, van het effect maar, van hun woorden. Maar hoe dan ook, je, je hebt invloed. Jouw aanwezigheid, de situatie. Ja, dat is onvermijdelijk... Dat is onvermijdelijk. En ik probeer dat tot een minimum te beperken. Maar het is onvermijdelijk natuurlijk dat mensen ook gaan denken... nou, hmm. laat ik nou me nou maar zo voordoen. Hmm. Want, en, eh, en, en, en, en kan jij dan toch een beetje om dat hoekje kijken, zeg maar? Ja. van Waarschijnlijk zouden ze anders iets anders gereageerd hebben. Kan je dat inschatten? Ja, dat kan je altijd inschatten. Het is wel niet zo moeilijk, want hmm. je merkt al verschrikkelijk gauw... als mensen uh, toneelspelen. Oké. Okay. Nee, even weer terug, naar die rol van die, van die observator zonder meningen. Gaandeweg ga je die meningen wel krijgen. Zit daar ook wel eens een, een, een spoor van verontwaardiging? Van, het is toch verschrikkelijk dat dat zo gaat hier? Of heb je dat niet? Nou, dat vind ik... Laat ik het voorbeeld nemen van het verhaal... Uh, over, die, uh, over die kippen waar je in het begin uh, ja, ja, ja, iets ja, ja. over zei. De kippenmoord. De kippenmoord, hè? Uh, dat gaat de, je, nou ja, je beschrijft dus eigenlijk uh, waar het uh, eitje ontstaat. Ja. Hoe, hoe ze naar de broedmachine gaan, hoe die kuikentjes eruit komen. Uh -huh. Helemaal tot aan uh, hoe die kip ergens in de supermarkt ja. Uh, terechtkomt. Ja. ja. Nou, dan uh, uh, uh, ben ik eerder verbaasd eigenlijk. En ik sta me die verbazing ook toe over de, ja, de vaak toch buitengewoon aardigheid van de mensen... die zich met het bedrijf bezighouden. Ja, en dan ze zijn ik... allemaal heel sympathiek, die mensen. Ja. Van de chauffeur, ja. de mester, allemaal. Ja, maar ook... ook en, en, en op een gegeven moment komen mensen ook... En dat is een effect als je er langer... Uh, blijft en mee bezig bent, komen mensen ook tot een andere Ik kijk zelf op hun werk. Er was een, uh, een, een, een, een, een directeur van een broederij, dus geen boerderij, maar een broederij, waar ja. de kippen uitgebroed worden. Uh, die was ergens uh, in de buurt van Groenlo in de achterhoek. En in die broederij daar werden uh, wekelijks 1,6 miljoen kuikens... Uh, kwamen eruit uit het eigen kropen. Ik weet niet of je ooit 1,6 miljoen kuikens bij elkaar gezien hebt... maar dat is nogal een behoorlijk aantal. Dat moet een pluizig tapijt zijn. Ja. En, um, en gaandeweg vertelde die mama dat hij um, eigenlijk bezig was... met, een, ja, met in de, zich in de richting te ontwikkelen van een zen, van zenboeddhisme. Ja. Huh? Nou, dat vond ik natuurlijk ontzettend interessant. Uh, uh, Hoe is dat te combineren? Kippenkweek en zen-boeddhisme, dat ja. uh, heb ik niet meteen uh, bij elkaar. Ze die man ja, maar ik sta aan het begin van het leven... en ik sta niet aan het einde van hun leven, dus uh, dat is nog iets anders. Maar op een gegeven moment, en dat is pas na heel na lange tijd... en als je veel, veel met zo'n man gesproken hebt... zegt hij, ja, misschien moet ik toch ook wel erg veel wegstoppen. Hm. Uh, Hoe het verder uh, gaat in die bio-industrie. Ik dat bereik dat wel goed, goed in het wegstoppen. Ja. Nou, dat, dat heb ik mijn doel bereikt. Maar he? Dus dat is eigenlijk toch je doel. Want je zei het in het begin ook al een keer. Ik vind het zo leuk om die mensen over hun eigen werk te laten ja. nadenken. Ja. Is dat het doel van je stuk? Ja, ja stukken? eigenlijk wel. Tenminste, van dat soort stukken is dat het wel het doel. Ja. Om, om, om, om, om zo ver te komen dat mensen op een andere manier naar hun werk... Uh, maar en, dan hoop je waarschijnlijk toch ook dat er een soort effect van is... dat ze uh, hun gedrag veranderen. Nee. Nee, ik, uh, uh, als, nou, ik, als, als ik zo'n stuk schrijf, dan uh, hou ik me niet bezig met de vraag... Uh, of ik zelf voortaan nog kip zal eten, ja, of nee. Nee, of niet, andere, niet of jij of, dat doet. Dat, maar of dat andere dat... mensen dat zouden moeten doen, ja, of nee. Maar ook niet die mensen die erin werken, die, die, die, die mesters daar in Zeeland... die, die broers die je beschrijft... Ja, ja. Uh, dan hoop je niet dat ze denken: Weet je wat, dat moet anders. We gaan die kippen buitenruimte geven. Nee, het is, uh, ik, ik, ik probeer te beschrijven wat er aan de hand is. Ja, maar je zegt ook: Ik, ik, het... ik hoop dat ze inzicht krijgen in hun eigen gedrag. Ja. Maar wat, nou ja, wat het... heb je aan dat inzicht als je er verder niks mee doet? Waar, waar, waar, waar, waarom zou, zou, zou, zou een stuk. Het is toch gewoon een pretentie die een stuk bijna nooit waar, <laughs> waar kan maken. Waarom zou een stuk wat je schrijft het gedrag van mensen moeten veranderen. Ja, omdat, dat is, je, dat zo in, omdat de, je zegt zelf, dat vind ik leuk... Als, als ik zie dat ze over hun eigen gedrag gaan nadenken. Ja, dat vind ik ook leuk. Maar dan vind ik het leuk om, om, om op het moment dat ze dat gedaan hebben... om dat op te schrijven. Hm. En daar blijft het bij mij bij. Hm? En je hebt ook niet het, bij dat stuk over die kuiken bio industrie uh, Van nou, dan hoop ik dat mensen toch in het vervolg niet meer uh, dat kuikenvlees kopen. dat maar 36 dagen geleefd heeft. Maar uh, dat ze kip kopen. Die hoop heb ik wel, maar die had ik ook voordat ik aan het stuk begon. Hm. Uh, en, um, um, uh, en ik zelf zou het ook niet, uh, die, niet, uh, niet, niet, niet anders doen dan kippen kopen die geleefd hebben, maar uh, die echt geleefd hebben. Maar uh, uh, het doel van een stuk is niet om mensen te bewegen... om vegetariër te worden. Hm? Je, je leest in, in, in dat stuk... lees je ook nergens een spoor van, uh, van boosheid bij jou. Je vraagt aan die dierarts. Vind je dat die kuikens een goed leven hebben? Die dierarts zegt gewoon ja. Ja. Ja. Huh? Nou, uh, en denk je... je dat niet? Hoe kan die man dat nou zeggen? Ja, dat, dat, dat, dat, dat denk ik natuurlijk wel. <laughs> dus als ik met die man zit te praten... Dat denk ik wel van, Jezus Christus. Nou ja, zeg kom. Hè? Ja. Maar, maar, maar als ik, als ik op zo'n zo moment zou zeggen wat ik nu zeg. Hè? Ja. Ach, zeg kom. Mm -hmm. dan is het gesprek voor, voorbij. Hè? Dus. Wat, wat, wat, wat, wat, wat voor doel zou dat hebben? Hm. En bovendien, als ik het op ga schrijven... dan denk ik, laat het nou voor, zelf, voor zichzelf spreken. Ja. Hè? En laat ik nou niet ertussen komen... en, dus, ja, en maar, met, maar, het, met, met een opgeheven vingertje te zeggen... deze man okay. is niet goed bezig. Nee, hè? Maar het is al schrijvend in je stijl... Uh, kanaliseer je je woede bijna. Dat verdampt op die manier een beetje. Ja, ik denk, denk het wel. Verdampen ja. is misschien het goede woord, maar... Uh, ik probeer niet... Nee, ik probeer niet een boos te zijn. Oké, okay, want aan het eind van het stuk beschrijf je een soort etentje... en dan, nou ja, je staat er gewoon voor die kippen te proeven en zo. Ja, ja, ja. <laughs> en je zegt niet of het nou lekker is of niet lekker. Je, je beschrijft het gewoon. Ja, ja. Ook wel meer. Ja. Nou, dat... Uh... Maar raak je dan niet gefrustreerd als je nu door de Peel of de Veluwe rijdt? Je, je ziet overal die grote kippenschuren nog staan. Dan denk je, God heeft eigenlijk een bast geholpen dat hele... al die... Ja, maar dat wist ik al, dat ik, dat ik, dat, dat ik oh, daar ja. niet zo'n erg voorstander van ben. Ja. Ja, maar je hoopt misschien toch dat er iets gaat veranderen? Nou ja, je vraagt je, je verduurde, verduurde hetzelfde, ik geef verduurde hetzelfde ja. antwoord, dus... Nee. nee. Geweldig. Ik, luister, ik zit te rommelen met een koffer. Ja, de vaste luisteraars die weten dat, die denken natuurlijk... wanneer gaat die koffer nou eens open? <laughs> we zijn op reis naar Napels. Ik spreek hier met uh, Gerard van Westerlo. zul we je toch maar onderzoeksjournalist noemen? Prima. Ja, uh, ook uh, regelmatig be bekroond. Hè? Niet alleen over uh, Gerard Legebeke, die we aan het begin van dit gesprek noemden. Kun je dat zeggen? Dat kunnen we ook over jouw werk. Voor die kippenmoordmachine heb je, kippenmoord heb je een tegeltje ook ja. gehad, hè? Ja. ja. Goed, hier is de koffer. Ja. Je hebt er nog helemaal geen dingen in gedaan. Die zitten volgens mij nog in jouw tas. Je hebt ook niet gevraagd. Ja, ik zei, heb je die <laughs> dingen bij. Die moeten we er toch stiekem in stoppen. Nou, haal het uit je tas. Oké. Okay. <laughs> nou, zijn twee dingen. En daar neem ik nou zo'n grote koffer voor mee. Ja? <gif> Haal er één ding, niet twee dingen tegelijk. Te nee, nee, nee. Alsjeblieft. Wat di gaat, is dit nou? Die gaat mee naar Napels. Die gaat mee naar Napels. Luister, ja. dus ik heb hier in mijn hand een duikbril. Ja, er hoort ook nog een Ja, Er een ringetje. Zo'n Ik ga op hem niet, ik ga hem niet <laughs> opzitten. Maar eh, ja. En, en, en, en dat is een hobby van je. Nou, ik, uh, ik ben ooit uh, in Napels geweest, ja. uh, maar niet met de trein, maar met de fiets. En, uh, vanaf Nederland? Nee, nee, nee vanaf Rome. Oké. Okay. <laughs> 220 kilometer. Ja, precies. En, uh, en als je in Napels bent, dan maak je natuurlijk van de gelegenheid gebruik om even over te trekken naar Capri. Ja, mooi eiland. Ja, prachtig, prachtig, prachtig. En die keer dat ik uh, overzak naar Capri, miste ik ontzettend de duikbril en de snorkel. <laughs> Wat en, heb jij een duikbriefet? Nee, nee, nee, nee, dit is gewoon een duikbril waarmee je, waar, waar, waarmee je gaat snorkelen. Nee, ik moet er niet aan denken om met zo'n vuur, vuurstofles op mijn, rug, op mijn rug te gaan. En hey, wat zie je onder dat water wat jou zo fascineert? Uh, nou ja, werkelijk uh, alles. Vissen, uh, planten. Uh, ik heb ook totaal geen neiging om als ik dan uh, aan het snorkelen ben... Om, uh, om met een lans of met een speer of wat dan ook die beesten doden gaan schieten. Ik heb een ontzettende behoefte om naar te kijken... En um, eigenlijk, um, eigenlijk symbolisch voor jouw journalistieke werk. Misschien wel, ja. ja, ja misschien wel. Je hoeft er niks mee ja. als je het maar ja. gezien hebt. Ja. En aan ons hebt laten weten via je exact. prachtige stukken. U luistert naar 'Nachtrein naar Napels. En mijn gast vanavond, vannacht, is Gerard van Westerlo. Die uh, lange reportages schrijft, organisaties van binnenuit beschrijft... of gewone mensen, zoals hij dat zelf noemde. Uh, dat, dat, Gerard, dat is, dat is eigenlijk een, een vorm van journalistiek... die je nu niet meer zoveel tegenkomt in bladen. Nee, klopt. Hoe komt dat? Omdat er een, uh, uh, een, een algemene tendentie is om stukken korter te willen hebben. En deze stukken hebben nu helemaal lengte nodig. ja. ja. ja pagina's lang, in M ja. bijvoorbeeld. En nu dat M veranderd is, dat is de maandelijkse bijlage bij ja. NSC. Is er nu ook geen ruimte meer voor jou? Want het is nu wat vluchtiger allemaal. Hè? Ja, dat vind ik ook. En dat vind ik heel erg jammer. En uh, uh, ik, ik kan niet zeggen dat ik niet meer voor M ga werken of zo. Maar, maar, maar uh, je kan er niet meer zo'n kippenmoord in komen. Maar kwijt. die lange verhalen, die... Uh, die uh, waarom, ruimte om, niet meer? waarom kiezen ze daarvoor? Werden jouw stukken niet gelezen? Mijn stukken werden Tent gelezen. Ha. Waarom kiezen ze dan toch voor dat vluchtige? Omdat ze... Ja, dat weet ik ook niet. Ik, ja, ik, daar heb je er eens over gehad. Natuurlijk heb ik, ik er over gehad, had, maar ik ben, ben geen redacteur van die krant. Ik dus ben niet nee. bij, de, bij de beslissingen. Maar... Eh, eh, ja, het is een een, een... een algemeen verschijnsel dat kranten denken... dat stukken eh, beter zijn als ze korter zijn... Mm -hmm. Ja, dat is niet altijd het geval. Maar dan hm? komen jouw kwaliteit helemaal niet tot de uiting. Of althans, die kwaliteit van wat je wil vertellen, of, of zou het nee, ook dat, korter kunnen. Dat, nou, het zou, het zou soms wel korter kunnen hoor. Dat geef ik wel toe. Maar, uh, maar het kan toch niet erg, echt erg veel korter. Dat kan niet. Als je als je hm. die, die, die, om dat voorbeeld maar te nemen, die, die, die, die, die, die kippen beschrijft, dan moet je ze op van begin tot het eind beschrijven. Al die schakels en, beschrijf ja, je. Dat, je praat met al die mensen. Ja, dat moet, dat, uh... En dat geeft juist zo'n leuke inzicht. Ja. Ja. Nee, ik vind het jammer. Maar. Um, en nu? Waar ga jij? Je, je bent nu met een boek bezig. Ja. Maar. Um, Dit is een beetje een, um, een. een contradictie, vind ik. Um, nogmaals, ik zei al dat ik uh, voorzitter ben van die. VVOJ-jury. Uh, van de Vereniging van onderzoeksjournalisten die elk jaar daar een prijs. Ja. of prijzen voor uitreikt. En. Um, nou, toevallig hebben we net verleden week. Uh, een juryvergadering gehad. Uh, en. Ja, dan krijg je. Ten eerste krijg je ontzettend veel inzendingen... zowel uit Vlaanderen als uit Nederland, want het is een Vlaams-Nederlandse prijs. Ja. Uh, maar ook van een gemiddeld eigenlijk heel hoge kwaliteit. Huh? En dat zijn dan onderzoeksartikelen. Uh, het zijn soms ook boeken. Maar het zijn ook documentaires voor de radio en voor uh, de televisie. En daar zijn werkelijk uh, staaltjes vakwerk bij... Uh, vakwerk bij waar, waar, waar, waar, ik, waar ik echt grote bewondering voor heb. Dat is de ene kant... Huh? Dus het, het, het bestaat wel. Hè? En maar het heeft ook kwaliteit, zeg Het je? heeft absoluut kwaliteit. Hè? Als je... Maar er is geen markt voor? Nou, ik vind dat er wel een markt voor is. En ik vind dat, <lacht> ja, dat, dat, ik... dat, dat, dat, dat het een buitengewoon verstandige beslissing is... van kranten om het, om, ja. om, om, om het weg te stoppen. Maar um, er wordt dus nog heel... Maar die gaan toch niet tegen de markt inwerken, een krant? Die weten toch ongeveer wel wat, wat er... Wat... Nou, dat weet ik eigenlijk helemaal niet of ze dat nou zo, zo precies weten. Ik weet niet of, het, of, de, of de invloed van... Uitgevers zijn niet erg groot op is. Hm. Uh, maar goed, nogmaals, ik ben geen... Uh... Ja, die hebben toch allemaal een, een, een financieel belang. Dus je zou denken, als dat nou echt goed verkocht zou worden... dan zouden ze denken, mooi, ja. meer van dat soort stukken. Ja. Nou ja, ik denk dat uh, het, het veel belangrijker is. Uh, dat hebben, hebben we gezien toen met, uh, uh, met die befaamde... en al lang overleden bijlager van Vrij Nederland. Die werd niet opgeheven omdat er geen lezers voor waren maar die werd opgeheven omdat uh, de adverteerders er niet meer in wilden staan. Want uh, die dachten... Uh, maar dat is toch een contradictie? Als het gelezen wordt en willen adverteerders het toch nee, ook in staan? Nee, want die adverteerders die, uh, die begrepen niet dat die... Uh, die, die, die, die, die, die hadden er bezwaar tegen dat, er, dat een groot gedeelte van dat nummer... door één stuk werd, uh, in beslag werd genomen. Mm. En als je dan... Uh, Want er moet om de pagina, moet ja, er een advertentie. ze dat, leest niet dat als mensen dat stuk niet leuk vinden, dat ze dan ook hun advertenties niet bekijken. Ja. Uh -huh. uh, dus die, die adverteerders hebben daar een grote rol bij. En daarmee uitgevers hebben er een grote rol ja. bij. Dus de laat het zich te makkelijk wel gevallen. Dus dat is aan de ene kant een bedreiging voor goede journalistiek, mm -hmm. de neiging om allemaal maar kort, kort, kort. Ja. En er is die andere bedreiging, dat, uh, uh, dat je geen instantie meer kan benaderen... of een oude minister is of een andere organisatie. Uh, ze worden allemaal afgeschermd door die zogenaamde ja. voorlichters. Ja. Wat merk jij daarvan? Oh, daar, uh, <coughs> daar, daar, daar probeer ik me zoveel als mogelijk is aan te onttrekken. Maar dat wordt steeds moeilijker. Uh, uh, ik, ik, ik, ik, ik, ik vind het werkelijk een, uh, nou ja, bijna een afschrikwekkend hoe de voorlichting over het openbaar bestuur... in het algemeen gesproken... Ja. Hè? Um, laat ik het, het moeilijke woord maar gebruiken, ik zal het uitleggen... instrumenteel is geworden. Hè? Dus ten dienste staat van het belang van, niet van de voorlichting, maar van de betrokken minister of de betrokken staatssecretaris... Ja. of uh, de betrokken uh, burgemeester. Die moet zo gunstig mogelijk verkocht ja. worden. Dat beleid moet ja. goed verkocht worden. En daar zijn nu enorme uh, uh, bureaus van voorlitters, woordvoerders... weet ik wat, voor, uh, voor uh, in, in het leven geroepen... die als... Er zijn eigenlijk al meer voorlichters, geloof ik, dan journalisten. In Den Haag zijn er meer voorlichters dan journalisten, ja. ja. ja ik 1 op drie. Maar waarom pikken we dit allemaal eigenlijk? Waarom pikken ja, journalisten ja, dit? Dat waarom ik, is het niet een revolt? Ja, dat weet ik niet, maar waar, waar, waarom pikt Radio 1 het als, uh, uh, als een knieval moeten gaan maken voor. Hm. De mindere luisteraars. Waarom, waarom pikken ze? Het? Waarom pikt de VP rood dat, ze, dat, dat die identiteit verdwijnt? Waarom pikt de EO het dat die identiteit verdwijnt? Ik weet het niet. Ik heb geen antwoord op. Ik zie wel er het gebeurt. En, en je hebt in een stuk uh, dat je voorgelezen hebt, zeg maar. toen je je boek presenteerde. Niet spreken met de bestuurder. Heb je uh, uh, de mensen die, die de democratie uithollen aangeklaagd? Ja. Impliciet staat er ook kritiek op de pers in. Dus ik neem ja. aan dat je er toch wel over nagedacht hebt waarom het zo gebeurt. Waarom er geen hordejournalist is en dit pikken we niet. Ja. Nou ja, waarom die horde er niet is, dat weet ik niet. Maar, um, uh, Nee, dat... Uh, dat uh, ik, uh, ik kan alleen maar jouw verbazing delen. Hè? Dat, uh, Want wat is je voornaamste kritiek op de, op, op de pers nu? Mijn voornaamste kritiek op de pers is dat... Uh, uh, met name in de regionale pers, maar ook toch al in de landelijke pers en zeker ook in de weekbladen: uh, de ruimte voor, voor echte, opinierende en achtergrondgevende journalistiek steeds kleiner wordt. En ook de ruimte voor, wat ik dan maar zal noemen, niet van dus afhankelijke, onafhankelijke journalistiek. Mm. Uh -huh. En in, in, in hoeverre uh, ondermijnt dat al onze democratie. Zie je daar voorbeelden van? Ja, dan moet ik even... Want kijk, die, die, die pers heeft de taak... Om, om die democratie te controleren, zeg maar. Ja. Nou ja. De machthebbers te controleren. Laat ik nou eens een, een, een, een, een, een heel pregnant voorbeeld geven. Um, de Nederlandse deelname... aan de oorlog in Irak dat is toch wel essentieel, geloof ik. Hè? Mm -hmm. dat mag je toch wel een, uh, een, ja. een, een grote beslissing noemen... om aan een oorlog mee te gaan doen. Al is het maar zogenaamd alleen politiek. Mm -hmm. um, daar heeft Joost Oranje in de NRC ooit een fantastisch stuk over geschreven. Um, daar heb ik een klein beetje weet van gekregen... hoe dat uh, in zijn werk ging. Uh, dat schrijven, dat onderzoek. Ja. Ja. Uh, en... Um, daar moest ontzettend veel gebruik gemaakt worden... van die zogenaamde wet openbaar bestuur. Dus uh, je, je kunt stukken opeisen als, ja. als die niet vrijwillig afgegeven worden. Je hebt dan... beschreven dat je dan... of tenminste iemand anders heeft dat misschien beschreven... dat je dan die stukken wel krijgt, maar hele stukken zwart gemaakt. Nou, dat wil ik nu, nu vertellen over, de, over dit onderzoek. Daar waren pagina's bij waar nog één zin leesbaar op stond. Ah, ja. uh, nou, uh, sindsdien is er eigenlijk over dit echt essentiële onderwerp... weinig meer verschenen... He? Want ja, uh, het wordt tegengehouden. En de PvdA, die er altijd voor geweest is... Dat, uh, dat er een onderzoek zou moeten komen... heeft het onmiddellijk ingeslikt toen ze met balken konden gaan uh, De regeren. Partij van de Arbeid, ja. ja. Onbegrijpelijk. Ja. Maar goed, het is wel gebeurd. Ja, het is gebeurd. Nou ja, goed. En, uh, uh, nu er erop terugkomen. Ik zou het fantastisch vinden als er een journalist was die je deed. Ik zou het fantastisch vinden. Maar ik zou ook... Uh, ik kan ook begrijpen dat, uh, dat het door veel journalisten... als onbegonnen werk gezien wordt. Uh, en dat is onbegonnen werk. Tenminste, je kunt het als onbegonnen werk zien. Maar dit is de uitholling van de democratie. Dat vind ik, ja. Dat vind ik. Dat vind ik duidelijk, ja. ja. ja. ja maar je uh, moet ook wel iemand hebben met, uh, van de lange adem, zoals jij bent. Die het niet erg vindt dat er niet elke week een, uh, een stuk van hem in de krant staat. Nou ja, dat, is, dat, is, dat was onder andere de kwaliteit van Gerard Legerbeek. En natuurlijk dat hij... Voortdurend maar terugkwam op al die dingen. En met, uh, uh, en met echt, echt, echt nieuws kwam over zulke dingen. En dan zei uh, Eimert Middelkoop. Met. Uh, met uh, de minister met, van Defensie. Ja, hè? minister van Defensie met diep christelijke onheusheid. Zei hij: uh, Dit is UFO-journalistiek. Ja? Ja. Hm? ja. Jij, jij geeft uh, wel eens les over aan uh, studenten in ja. journalistiek. Wat, wat is de belangrijkste les die jij leert? Nou, eigenlijk, wat ik, wat, wat ik nu al gezegd heb, namelijk om onbevooroordeeld, onbevooroordeeld aan een stuk te beginnen. Ja, om niet al te weten wat je wil schrijven, want dan is het niet meer nodig om te gaan kijken. Hm? Ja, dat is geloof ik altijd het belangrijkste les. Om blanco onbevooroordeeld te beginnen. En, en uh, hoop jij, ja ongetwijfeld, maar zie jij ook een soort omkeer van journalisten die... Uh, gewoon doorbijten? Die, ja, die zijn er absoluut. Nou ja, het voorbeeld van die VVUJ-prijs waar ik net aanhaalde... Uh, bewijst dat wel, Er waren uh, dit jaar alweer... Uh, ik geloof dat er in totaal 64 inzendingen waren. Ja. Dat is veel, hoor, uh, voor zo'n prijs. En, um, maar daar uh, heb je niet voldoende aan. Je hebt ook moedige hoofdredacteuren, moedige eindredacteuren nodig. Ja. ja. ja eindredacteuren heb ik niet zo'n oordeel over. Maar mijn um, uh, laten als het hierop aankomt, misschien toch wel te veel hun, hun luimen hangen... naar de wensen van de uitgever. Hm? Korte berichtjes. Ja. Veel advertenties ertussen. Ja. ja. Want onderzoeksjournalistiek is natuurlijk ook duur. Jij bent, jij bent weken bezig. Ja. ja. En als je de metro vult met korte berichtjes... <laughs> dien je ja. iets minder misschien zelfs. Ja. Maar je spuwt wel elke dag wat op die pagina. Ja. ja. Nee, is echt duur. En, ja. uh, uh, maar we hebben het vak niet uh, uitgevonden om uh, uh, in zo'n kort mogelijke zoveel mogelijk geld te verdienen. Nee, maar de uitgevers die zo'n grote macht hebben, denken daar anders over. Ja. ja. Zo, in die tas, daar zit nog wat. Ja. Nou, weet je, laat die nou eens even dicht. Okay. Ik, ik, ik heb ook wat in de koffer. Heeft iemand anders er voor jou in gestopt? Daar nou, heb ik ze... Daarom heb ik vanavond zo'n ongelooflijk groot koffer bij. Ik ben wel benieuwd. Ik, ik, toen ik hier me meldde, keken die mensen nou, maar wat gaat Tito doen? <tieden> Is dit een overval? Nou, hier, ik Handig je een groot kartonnen pak. Ja. Er staat jouw naam op, alleen je voornaam trouwens. Ah. Ja. <tieden> Zal ik, zal ik zeggen, zal ja. zeggen wat ik eruit haal? Ik haal eruit een boek, dat heet Frieman Gron. En uh, dat boek uh, dat is verschenen uh, bij de onafhankelijkheid van Suriname in 1975. Uh, het is geschreven door mij en het staat vol met echt fantastische foto's van Willem Diepraam. En uh, misschien moet ik de titel even uitleggen. Frieman Gron. Je schrijft het F-R-I-M-A-N-G-R-O-N. Ja. Dat is een Surinaams woord eigenlijk. En uh, zoals de Surinaams taal nu eenmaal is, is het eigenlijk een beetje een, een, uh, een verbastering, zou je kunnen zeggen, van het Engels. En in het Engels zou het zijn, Free Man's Ground. Uh -huh. ja. En uh, Free Man Grond, het Surinaamse woord, uh, dat was de naam van. Grond voor vrije, of van vrije man. Van, van, van de wijk in Paramaribo, ja. waar na de afschaffing van de slavernij... de eerste vrije uh, uh, uh, ex-slaven gingen wonen. En dit heb je van Willem Diepraam gekregen. Maar Ach. Uh, Ach. dit is dus 30 jaar geleden, he, ja. 33 jaar geleden. Ja. Nou zit er nog wat in die doos. Moet je even, even goed ja? kijken. Willem heeft er nog wat in gestopt. Ja. Even voorzichtig hoor. Even voorzichtig. Ja. Twee grote. <laughs> Wat Vertel, enorme foto's. zijn. Het. Ik zie hier een foto van um, een van de mensen die vermoord is. Even kijken of ik het, of ik het goed zeg hoor. De 8 december behoord? Ja, ik, ik, ik weet, ben er zeker dat die man op die foto Jozef Slagver is. Dat ja. Klopt. En uh, jo Jozef Slagveer is een van de mensen die vermoord is... Uh, en die hebben jullie in die zemmen. tijd uh, uitgebreid gesproken? Ja. Ja, ik, uh, ik was... Uh, tamelijk nou ja, wel erg bevriend met Jozef Slagveer. Ah. En, ja, en hij hielp ons altijd als we in Suriname waren. Ik hielp hem als hij in Nederland was. Wat, uh, het was een, uh, een ongelooflijke... Uh, hoe moet ik zeggen? Surinaamse Suriname. Ik heb ontzettend gelachen met die jongen. En... Uh, uh, uh, hij kon werkelijk hij had een persbureautje, Informa heette dat. En hij kon uh, met twee, telefo twee telefoons tegelijk... kon hij aan de ene kant de bisschop bellen... en aan de andere kant de premier bellen, en die twee met elkaar. En dan zat hij aan de ene telefoon zat hij ah. tegen mij nog geintjes te maken... van die bisschop zegt, en de, de, de premier zegt. Huh? Nou, Zo'n soort van journalist. Huh? En uh, hij is op een gegeven moment... Uh, uh, ja. een soort van woordvoerder van Boutersen geworden. Vlak na de staatsgreep. Maar uh, niet veel later, in uh, 1982 dus... Uh, stond hij wel helemaal aan de andere kant. En was hij een van de eerste die opgepakt werd... en die op een gruwelijke manier uh, ja. door Boutersen vermoord is. Ja. Hm? En de tweede foto, ja, dat is... Dat uh, sta je zelf op, geloof ik. Hè? Ja, dat ben ik. Nog steeds met een zeer, zeer zwarte baard... Even kijken, mijn hemel zeg, ja, ja, ja. echt jaren zeventig hoor Ja, het is totaal jaren zeventig ja, ja. We nog nou een man zonder baard hier ja, het, is, het is een prachtige situatie, ja. zal ik hem vertellen of niet? Ja, ja? Uh, Boven mij staat, uh, een, ja, een, het, moet het, het is heel moeilijk om te beschrijven, het is een plank Op die plank liggen allemaal doeken, over je doeken liggen wel andere doeken en die plank wordt gedragen door twee mannen, één voor en één achter. En het geloof van uh, de Alkaanse Bosneger, want daar speelt het uh, ja. zich af... in het binnenland van Suriname bij de Alkaanse Bosnegers... Uh, zegt dat die plank met die doeken, dat noemen ze een orakel... dat die de waarheid spreekt. En uh, de waarheid spreekt die plank doordat de uh, achterste man... Of je nou wil of niet bewegingen, maar met zijn hoofd, die de voorste man doorgeeft. En dan wordt het geïnterpreteerd geïnterpre en dan weet iedereen wat er aan de hand is. En jij zit eronder. En ik zit eronder. En krijg je en... dan ook wat te horen? Ja, dat was een enorme eer dat die plank boven mijn hoofd kwam. Ja. Want um, uh, ze wilden mij eigenlijk wegsturen. Ja. Uh, want wat doet die blanke hier? En uh, waar bemoeit hij zich mee? Et cetera, et cetera, et cetera. En in dat orakel was een orakel van een riviergod. Hm? En, um, uh, en op een gegeven moment zei ik... maar als die riviergod nou een riviergod is... dan is het toch een god voor alle rivieren en voor de zee. En, voor... en dat vonden ze zo'n fantastisch antwoord... dat ze met, met het orakel boven kwamen staan en toen was ik Ja, <lacht> Geweldig. Geweldig. Ja. En wat betekenden deze foto's nu voor je? Uh, nou, die ene, dat merkte ik wel. Dan ja. was je een beetje... Ontroerd door toch? Ja. Door die, uh... Nou, die, die, die, die, die, die situatie die, die, die, die hier op die foto staat. die, uh, die, die vind ik ook nog steeds ontroerend tot de dag of vandaag okay. hoor. Die, uh, dat orakelgeval. Uh, um... Je gaat binnenkort terug. Ik ga binnenkort terug, ja. Wat ga je daar doen? Nou, um, ik ga eigenlijk. Het, het is een beetje een, een verhaal, maar. Um, Fias Vias de schrijver Fidia Noypool. Ja die heeft ooit, dat weten weinig mensen, een reportage over Suriname geschreven... nog voor de onafhankelijkheid. In 1973 is die uitgekomen in een boek The Middle Passage. En The Middle Passage is het woord voor de overtocht van Afrika naar uh, de Amerika's. En, um, en in die reportage over Suriname, die niet zo heel erg groot is hoor... maar wel erg mooi, daar uh, beschrijft hij Suriname als een, als een totale kloon van Nederland... Hij zegt dat uh, uh, de Britse koloniën veel minder Brits zijn dan, dan Suriname, Suriname in dat jaar Nederlands is. Hm? En dat vond ik een integrerend uh, thema om nou eens te gaan kijken of dat nu nog steeds zo is. Ja, okay. 33 jaar na de onafhankelijkheid. Ja. Ja. Ga je dat, uh, van... ik, ik, ik vermoed dat het nu heel anders in elkaar zit, maar ja. ik ga kijken of dat, uh, of dat vermoeden klopt. Oké. Okay. Nou, nou, nu ja? uit jouw koffer nog. Oké. Okay. Dit, dit mag je allemaal houden natuurlijk, die prachtige foto's. Ze zijn schitterend. Ja, gemaakt door, misschien is dat onvoldoende gezegd... maar door Willem Diepraam met ja. wie je naar Suriname bent geweest... en die heel vaak foto's heeft gemaakt voor jouw uh, reportages. Ja. Ja. En een goede vriend van ja, je. Ja, een heel goede vriend. Dus, uh, ja. Zeg maar, komt de, maar ondertussen heb jij een boek uit jouw koffer gehad. Ja, gehaald. ik dacht, als we nou toch nachtrein naar Napels uh, uh, gaan doen... dan moet ik ook maar een boek meenemen wat, Paul ik, Mercier. wat ik in die trein ga lezen, <laughs> namelijk Nachttrein naar Lissabon. Weet je dat ik dat op dit moment aan het lezen ben? Echt waar? Ja. <laughs> ja. Nou, oh, ik, ik heb vertel, het waarom... Nee. Ik, heb, ik heb het meegenomen omdat ik het nog niet helemaal uit heb. En ik wil de rest in de trein gaan lezen. <laughs> Oké. Okay. Het gaat maar over wat... een leraar die, uh, ja. die op een goede dag besluit... Uh, ja. uh, te stoppen met lesgeven op het gymnasium in Bern. Ja en naar Lissabon gaat. Ja. En die gaat dan achter een achter een, een, een schrijver, een artsschrijver aan. Ja. Ja. Uh, en één scène wil ik dan uitlichten... die heeft zo'n ongelooflijke diepe indruk op me gemaakt. Dat is een scène waarin uh, die artsschrijver is al dood. Hè? Dus die kan, ja. kan ik zelf niet meer spreken... maar hij spreekt allerlei mensen uit zijn omgeving. En op een gegeven moment krijgt hij van iemand te horen... of krijgt hij van mensen te horen... dat er een situatie was waarin die arts, die schrijver... Uh, geconfronteerd werd met het feit dat de belangrijkste man... van de geheime dienst op de stoep voor zijn huis uh, uh, in elkaar zakte. En toen heeft hij die man zijn huis binnengebracht... en stond hij voor de vraag, wat moet ik nou doen? Moet ik hem nou beter maken, ja. proberen? Of moet ik nou een, denken, een dilemma. denken, dat is goed... want nu gaan er heel veel mensen niet meer gemarteld worden. Uh -huh. En uiteindelijk heeft hij gekozen om beter te maken. Vertel me en... niet meer, want ik, ik moet het oh. nog helemaal... Want ik, okay. ik ben ja, pas ik, een pagina 100. honderd. Ik, ik vertel het ook aan de luisteraar. Okay. <laughs> ja, maar dan die, die moet je ook niet de hele gaan okay. vertellen. Okay. Okay. Nachttrein naar Lissabon, maar u luistert, luistert naar Nachttrein naar Napels. <laughs> en mijn gast is Gerard van Westerlo. En we naderen oh. Napels. Gerard, je bent dit jaar 65 geworden. Ja. Uh, je had ook beste journalist in rust te kunnen zijn. Waarom ben jij dat niet? Oh, omdat het een vak is waar, uh, uh, waar, waar rust niet bij past. Nee, het past niet bij het vak, maar past het dan ook niet bij jou? om. Naar... Nee, nee, nee, ik moet er niet aan denken. Ik, uh, ik uh, hoop dat ik uh, met schrijven en verzamelen... en wat dan ook door kan gaan tot de laatste sniek. Nee, ik moet er niet aan denken om... Uh... En, en waar verheug je het meest op voor die komende jaren? Nou, ik denk dat, uh, dat het, het genre wat ik beoefen... langzamerhand zich ontwikkelt tot een boekengenre. En dat dus die meer... lange stukken uit vrij Nederland en M... En, en, en, nee, en, en, nee. die, die, die zien we niet meer in tijdschriften en kranten? Nou ja, nooit meer, dat weet ik helemaal niet... maar ik denk dat het toch, toch, toch steeds meer een boekengenre wordt... en dat ik nou al uh, meer mag ga richten op het schrijven van zo nu en dan een boek... dan van uh, achter elkaar reportages. Ja. Ja. En je kan je niet voorstellen rustig in een volkstuin... tuinierend en een beetje lezend... Nou, dat heb ik geloof ik niet de kwaliteit ervoor. En waar gaat... Kijk, we horen dat we binnenrijden bij Napels. Maar waar gaat je eerst komende boeken over? Of is het nog te pril om daar iets over te zeggen? Dat is een beetje te pril om iets over te zeggen. Maar het is een beetje een persoonlijk verhaal. En laat ik het daar, als je het niet erg maar bij laten. Dat iets vertelt over jeugdjaren. Oké. Je hebt ook wel eens een boek over de jeugd van je moeder geschreven. Ja. ja. Gerard, we zijn er. Wie staat je op te wachten hier in Napels? Ja, dat, uh, dat, dat, dat, dat, dat vind ik moeilijk. Ik werd wel wie, wie ik zou willen op te wachten. Maar die heeft je al uitgezwaaid. Die moet met het vliegtuig zijn. Maar die is niet zo snel gekomen. Nou, maar Irene is een engel. Die kan vliegen. Oké. Okay. <laughs> Gerard van Westerlo, mag ik je hartelijk danken voor dit gesprek? Ja, ook, Bedankt. En ik wens je heel veel uh, succes met je boeken die je gaat schrijven. En uh, ik hoop ook nog te lezen wat je daar in Suriname allemaal gaat ontdekken. Luister, hartelijk dank voor het luisteren. Wens je nog een fijne nacht. Dag. U hoorde Henk van Middelaar in gesprek met Gerard van Westerlo... in een aflevering van Nachttrein naar Napels, een programma van de RVU... eerder uitgezonden in augustus 2008. Journalist en schrijver Gerard van Westerlo werd geboren op 27 januari 1943. Eerder deze maand, op 5 mei, is hij aan een hartstilstand overleden. Hij was 69 jaar. Dit is Radio 1 Nachtvluchten. Ik heb haar naam al een paar keer genoemd. In het laatste uur van deze nachtvluchten van 19 mei 2012 is Bronia Davidsson mijn gast. Ze schreef het boek Vlucht naar het Oosten over de oostwaartse vlucht van de Pools-Joodse familie... waarvan ze als kind deel uitmaakte en die haar bracht in Siberië, Oezbekistan en ten lange leste in Nederland. Over haar levensverhaal ga ik het natuurlijk met haar hebben. Zij is onze gast in onze serie Geestelijk Welgevaren. U kunt kans maken op een van de drie exemplaren van haar boek, Vlucht naar het Oosten, als u het antwoord weet op de vraag wie de schrijfster op 26 april interviewde bij de presentatie van dat boek. Kijk op onze site nachtvluchten.fm en daar vindt u precies hoe u wat moet doen om aan deze wedstrijd mee te kunnen doen en een van die exemplaren mogelijkerwijs in de wacht te slepen. Vragen en opmerkingen over nachtvluchten, u weet het, u kunt mailen naar nachtvluchten.omroepmax.nl of schrijven naar postbus 518 1200 AM in Hilversum. Vergeet u in het laatste geval dan niet een postzegel op de envelop te plakken. Op onze site kunt u de verschillende uren opnieuw beluisteren of een en ander nog eens nalezen. En het webadres is www.nachtvluchten.fm. Op pagina 331 vindt u trouwens ook allerlei informatie over nachtvluchten. Het is bijna zes uur, nog niet helemaal. Maar na het nos van 6 uur... hoort u het laatste uur van nachtvluchten van deze zaterdag 19 mei 2012. Zoals gezegd met Bronia Davidson. Tot zo.